De staatssecretaris wil dat de regels voor huisvesting en de verzorging van dieren beter worden nageleefd. En hij vindt dat de positie van dierenartsen moet worden versterkt. RTL zet de uitzending van een nieuw medisch reality programma door. Dat ondanks de ophef die ontstond nadat bekend was geworden dat patiënten in het VU Medisch Centrum in Amsterdam voor het programma zonder toestemming waren gefilmd. De VU en productiemaatschappij iWorks gaan alle patiënten opnieuw vragen of de opname mogen worden gebruikt. Zo niet, dan worden ze vernietigd, zegt RTL. De Amerikaanse liedjeschrijver Billy Strange is overleden. Hij schreef onder meer 'Limbo Rock' voor Chubby Checker. Samen met Mac Davis schreef hij het nummer 'A Little Less Conversation'. Het werd een bescheidenheid voor Elvis Presley. In 2002 maakte de Nederlandse DJ Junky XL er een remix van, die wereldwijd een groot succes werd. Strange was ook gitarist. Hij speelde mee met nummers van The Beach Boys zoals 'Sloop John B'. Billy Strange was 81. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt nauwelijks af. Morgen overdag veel bewolking, plaatselijk regen en een graad of 12. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A1 richting Amersfoort voor brugge 4. Richting Zaandam op de A8, verknopen Zaandijk 3. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de A10 tussen knoppen Amstel en Oud zuid 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Op de A10 tussen Geuzeveld en de Afritraai 6 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag bij Soetermeer 3. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. A20 Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3. A27 Utrecht richting Gorken bij Lexmond 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersziening.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 En ik ben Jens en ik steen Ambrilla. 106.9 CFM. CFM.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 Way too. Although I knew. no one like you.